sleep ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dikter Haak met het NOS Journaal. De tunnels in de A73 in Limburg zijn helemaal open voor het verkeer. Ze hadden begin vorig jaar al helemaal open moeten gaan... ...maar dat lukte niet door problemen met de veiligheidssystemen. Dat leidde tot veel vertraging. De afgelopen maanden waren de tunnels helemaal dicht om een nieuw veiligheidssysteem in te bouwen. De vertraging van bijna twee jaar heeft minimaal 30 miljoen euro gekost. Het is nog niet duidelijk of de installateur van de systemen daarvoor moet opdraaien of Rijkswaterstaat. De investeringsmaatschappij Dubai World gaat delen van de groep herstructureren. Daaronder is ook de vastgoedtak, bekend van de Palmeilanden. Vorige week maakte Dubai World bekend dat het zijn miljarden schuld voorlopig niet kan aflossen... De beurs in New York veerde gisteravond op toen het nieuws over de herstructurering van Dubai World bekend werd. Bij het internationaal gerechtshof in Den Haag begint vandaag een serie hoorzittingen over Kosovo. Dat hoorde bij Servië tot het vorig jaar de onafhankelijkheid uitriep. De wereld is verdeeld over de vraag of dat rechtmatig is. De VN heeft het gerechtshof om advies gevraagd. Het praktijkexamen voor brommers en snoerfietsers wordt niet op 1 januari ingevoerd, zoals de bedoeling was, maar op zijn vroeg op 1 maart. Het ministerie van Verkeer krijgt het wetsvoorstel niet op tijd af. De brancheorganisatie BOVAG is er niet blij mee. Rijsschoolhouders hebben al instructeurs opgeleid en brommers aangeschaft. De Argentijnse voetballer Lionel Messi krijgt dit jaar de gouden bal. Hij is door het Franse tijdschrift France Football uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Messi won dit jaar met Barcelona de Spaanse landstitel, de Spaanse beker en de Champions League. Cristiano Ronaldo en Xavi Hernandez, die ook in Spanje spelen, geëindigden op de ranglijst op de plaatsen 2 en 3. Het weer eerst nog kans op mist. Verder blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden. Vanaf morgen vrij veel bewolking en meer kans op wat regen. Dit was het NMR.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 We hebben het tenslotte twee, dus moet ik weer een hele andere soort opening, dat ben ik helemaal niet gewend, improviseren noemen ze dat. Nou, er zijn ook scholen voor waarbij je dat helemaal goed, uh, goed uh, kan. Ik heb daar nog nooit van gehoord en ik ga ook niet hier die tabbladen uitsluiten. Uh, daar heb ik allemaal geen zin in. Dus blijf staan. Uh, nou, we gaan gewoon beginnen. Hier is The uh, Simply Red met Come to My Head. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kermmerland. Wat ze leuk vindt, is dat hij uh, ingezongen is door Simone Peerman. En wat doet Simone tegenwoordig? Die zit op de Zuidtangent, is buschauffeurse. Dus uh, voor die mensen die dat uh, willen weten, dat is de stem van uh, de aankondiging van Zondag in Kennemeland. Dus wees een beetje zuinig op Simone, respect voor de buschauffeurs. Uh, want zij brengen je tenslotte van A naar B. En ik uh, kan het maar niet genoeg benadrukken. Deze week was er ook weer een een of ander onverlaat. Er liep weer een conducteur in elkaar te slaan. Waar gaan we naartoe in dit land? Uh, maar wel hebben we ook wat positieve dingen te melden. Zeker wel, want uh, we gaan aandacht besteden aan uh, wat twee weken geleden was in uh, het patronaat. Een aantal interviews uh, hadden we afgenomen tenminste. Ja, we, want ik uh, heb nog een aantal radiocolleges bij CFM rondlopen. En we hadden dat voor een ander programma. Maar we kunnen het nu ook gebruiken voor dit programma. Want de voorrondes van de Rob wordt zijn in volle gang. En daar uh, hebben we dan uh, het een en ander over uh, te melden. Het is dus wel twee weken uh, daarna. Maar het is natuurlijk ook vooruitlopend op de volgende voorronde. En die is op 11 december. Vrijdagavond in de Kleine Zaal. Daar komen er weer een aantal bands voorbij. Die mee willen doen aan uh, de Rob agda uh, De winnaar van de eerste voorronde was ook bekend. Jongens komen uit de buurt van Alverveen en Haarlem. Heet het Display. Dus uh, die jongens uh, zullen we zeker ook nog uh, terug gaan zien in... Uh, de finale ronde. Verder zullen we aandacht besteden aan zeg maar, schapen en herders. Schapen zullen hier niet gaan rondlopen in deze studio. Daar is hij wat te klein voor. Maar sowieso wel het een en ander doen als het gaat over waarom die schapen daar dus zijn. Uh, nu muziek. In de jaren 70 hadden ze het er al over. Over hele mooie benen. Nou, die die is er wel raad mee in de jaren 70. Hot legs, een hele grote hit. En voor Joyce met een versie van Foolish Games. Nummer wat ooit is uitgebracht door... En dan moet ik even nadenken. Jewel, inderdaad. Uh, eind jaren 90 is dat uh, geweest. Opnieuw bewerkt. 6, 20 minuten over 2... Over tien minuten gaan we eens even aandacht besteden aan de talentencompetitie van het hockey. Ik kreeg het even zojuist aangereikt van uh, ja, een uh, goede vakbroeder in het uh, veld. Namelijk Frits Reek. Straks Bloemendaal tegen Hurley. Talentencompetitie. Uh, om half drie gaan we praten hoe dat uh, in zijn werk uh, gaat. Uh, wat betreft uh, deze talentencompetitie. Want de grote jongens die spelen de Champions Trophy in... Melbourne en Nederland heeft zwaar op zijn donder gehad uh, tegen Australië uh, gisteren. Ik geloof dat dat vannacht is gespeeld, die wedstrijd. En uh, daar hebben ze toch even een uh, behoorlijke cookie gekregen. Goed, dan gaan wij eens over op uh, de orde van de dag met die interviews. Wat, uh, wat een paar weken geleden is opgenomen tijdens de voorronde van uh, de Rob Agda. Award. Zoals gezegd, lokale muziek. En daar hadden we er dus net ook al een van de tweede hier in uh, dit uh, programma. Uh, krijgt ruime aandacht bij ZFM hoe dat zit uh, bij AB Radio. Dat weten we niet. Uh, in elk geval is dit uh, op de beide zenders Zondag in Kellamland. Maar we gaan het uh, nu hebben over die voorronde van Rob Aktauwoord. Ik had een gesprek met David Warden van... Liberty. Liberty. Ja, ja, ja. Wat, uh, nou, ah, ja, ja, wat uh, nou, een standaard eigenlijk al vanaf meteen al het begin dat ik uh, hier al binnenkwam. Dus stonden jullie al in de gang uh, met de... Uh. Helemaal voor te bereiden inderdaad. Gewoon op de performance. Maar uh, nou, helemaal top. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Uh, nou goed, in ieder geval even over waar komen jullie vandaan? En wat brengen jullie? Uh, deels komen uit Velsbroek, deels uit Sampoort, Amuiden en Spaarndam. Dus overal nergens. Ja, dus regio. Regio, inderdaad. Uh, muziek, wat, uh, wat, uh, hoe moeten we dat omschrijven? Nou, eigenlijk wel pop. Het is een beetje commerciële pop, maar met allerlei stijlen uh, proberen we het te, co te combineren en een nieuw jasje te steken, de pop. Dus, uh, maar eigenlijk is het wel pop, commerciële pop. Nou, hoe dan ik net de nummer Free en daar zat ik gelijk de associatie Free Falling met Tommy en Patty en de Heartbreakers. Oké, okay. oké, okay, <laughs> ja, ja. Ik geef even een warstraat. Ja, het dwarsstraat. Nou ja, ik weet niet, we hebben, ja, ik, ik, ik had het geschreven een keer op een, uh, ja het klinkt heel cliché, maar een keer geschreven op een regenachtige dag. En uh, ja, het, het klinkt aan de ene kant somber en aan de andere kant klinkt het een vrij gewoon, oh, oh, oh, weet je wel, zo, zo'n idee krijg je erbij. Maar, uh, hoe lang spelen jullie samen? Uh, nu een half jaar. Het begon met een optreden op school, in uh, april was dat geloof ik, maar een half jaar. En uh, ja, het is gewoon, het, we spelen vooral, voornamelijk voor de lol gewoon en het is gewoon fantastisch dat je gewoon in patinaat speelt en dan gewoon... ...voor zo'n publiek mag spelen. Dat is gewoon gaaf. En 12 december word ik alweer in de Wilderman. dat is ook uh, wat uh, bij mij uh, op mijn werk in de achtertuin. Ah, Oké, okay. ja, 12 december moeten we voor een uh, feestje spelen, dus dan zijn we zeg maar de hoofdact voor die avond. En dat is wel leuk. Gewoon voor, uh, voor die gezellige mensen spelen met een biertje erbij. Is dat ook een beetje de drijfveer denk ik, voor een muzikant dat toch het plezier er een beetje voorop moet staan? Ja, het plezier in de muziek moet natuurlijk voorop staan, maar je staat uiteindelijk voor je publiek. Dus als jij weet je publiek uh, te entertainen of, of een fijn gevoel bij het publiek over te brengen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, dan vond ik wel dat, dat, dat uh, jullie wel redelijk uh, voor elkaar hadden gekregen vanavond. We doen ons best, we doen <laughs> ons best. <laughs> maar dan hebben we het over deze avond de eerste voorronde dus. Ja. ja. Uh, nog even over, uh, over jullie zelf. Uh, nou ja, uh, muziek. Uh, maar ook eigen nummers maak, je, maak, maak jij dan in ieder geval de, de songteksten? Laat je je daarbij ook inspireren door andere muzikanten? Uh, niet zozeer door andere in, uh, muzikanten, maar hoe bedoel je dat? Nou, gewoon ja, uh, invloeden, muzikale invloeden. Hebben uh, heb jullie die? Uh, nou, Sjoerd is heel muzikaal van sowieso, die is heel muzikaal getalenteerd. Dus wat, wat, wat het meestal is, is ik kom met een simpel uh, melodietje of een simpel likje op de gitaar. Ja. En dat klinkt meestal heel commercieel. En wat we dan doen is dat ik met Sjoerd, de gitarist, de lead gitarist dan werk ik het als het ware uit. En door zijn muzikaal, want hij zit ook, hij zit ook op het conservatorium, de zo zijn muzikale muzikaliteit zeg maar, wer werken we het uit tot een, nou, tot een goed liedje. Sjoerd, is dat uh, de man die ook uh, even piano heeft gespeeld en ook even gedrumd heeft? Dat is de multifunctionale man inderdaad. Ja, dat is zo. de drummer, de, de piano, ja. de pianist en uh, de gitaar, ja. Ik had, ik had al zo'n vermoeden. Ik denk van, nou, dat zal dan ongetwijfeld uh, het muzikale genie een beetje wezen. Ja, dat is een Sjoerd. We hebben twee Sjoerd's in de band, maar, ja. Uh, nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel erg prettig als je dat soort mensen, denk ik, uh, binnen je... Uh, ja binnen je band heb zitten. Ja, zegt top, helemaal top. Ja, maar we zijn al, kijk, uh, drie van de, van de bandleden zaten al. Uh, die hebben al in musicals gespeeld. Ik, ik ook onder andere. Maar het is gewoon, het is uh, ja. Uh, ja? Nou, denk ik maar, denk er maar even, even over na. Ja, ja. Ja, je laat het over je heen komen. Maar goed, eh, patronaten zei je ook al. Want het is natuurlijk altijd heel erg leuk als je in zo'n kleine zaal staat uh, hier in het uh, Haamse. Ja, het is, het is lekker knus. Het is, uh, en, en het is gewoon de patronaat. Ik bedoel, de naam zegt al patronaat. Wow. Maar uh, nee, top. Niks, daar hebben jullie helemaal niks mee, uh, mee van doen gehad. He? Dus zo van, uh, het is het patronaat, uh, het, uh, het heeft geen effect gehad op, op wat jullie speelden denk ik hier op deze avond. Nee, maar uh, een klein beetje wel. Want we waren eigenlijk al een half jaar geleden dachten we van nou, als wij over een jaar of twee jaar in patronaat mogen spelen, zijn we helemaal blij. Maar uh, in, in, binnen een half jaar stonden we er al, dus nou, geweldig. Als de mensen nog uh, wat uh, willen weten, waar moeten ze heen? Waar zij heen moeten? Naar de site? Of, of, uh, ja, ja, ja. Dan moeten jullie naar www.liberty-band.nl Dankjewel David. Oh my oh, people in the crowd Grab a partner, take it down It's me against the music uh -huh. It's just me and me Yeah Something to show ya, sexy lady. I'd rather see you bear your soul. If you think you're so hot, better show me what you, you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, with me, lose control. Watch you we'll take it, take it. van Madonna samen nog met Britney Spears. Toen het nog allemaal een beetje koek hij was. Uh, dat deed ook alweer van vijf jaar terug. Samen uh, hadden ze dit nummer uitgebracht. Me Against the Machine. En het is inmiddels bijna half drie geworden hier bij AB Radio en ZFM Zandvoort in het programma Zondag in Kinderland We gaan eens praten over hockey. En iedereen denkt, hockey... Uh, de hockeycompetitie ligt toch gewoon stil. Ja, maar er is ook nog iets van een talentenhockeycompetitie. En dat uh, is Frits vanmiddag aan de hand, toch? Wat zeg je dat allemaal mooi. Ja, mooi hè. <laughs> <laughs> Ik moet het een beetje keurig inleiden. Dus, uh... ja, ja, ja, ja. Je weet uh, dat uh, onze internationals allemaal uh, zijn afgeleid naar Australië. Ja. Uh, Bloemendaal uh, heeft een heel contingent uh, vanaf Schiphol uh, zien vertrekken. En degenen die overblijven. Plus de van blessure teruggekomen spelers... Uh, ...die werken in Nederland de talentencompetitie af. Mm. Twee pools, uh, met daarin uh, in pool A uh, Bloemendaal uiteraard... ...Amsterdam, HGC, Hurley, Laren en Pinoquet. En in de andere pool uh, ook zes teams. En het is de bedoeling dat die uh, halverwege maart, april... ...een uh, halve finale en een finale spelen. En uh, ja, wie de meeste uh, punten haalt... ...die mag zich dan talentenkampioen noemen... En uh, Bloemendaal begint uh, begin april weer met de reguliere hoofdklassen. Ja. Dat is het uh, verhaal. Er zijn nog een paar uh, uh, ja, uh, details. Er uh, ja. moeten in ieder geval drie spelers uh, van 21 jaar uh, beneden de 21 bijzitten bij dit team. Dus ze mogen geen oude vandaag oproepen. Nee. En er moeten drie A1 junioren in de selectie, althans op de bank, althans speelminuut te krijgen. Ja. Een... Al in het kader van het doorstromen van het vaderlandse talent naar de top. Juist, eh, dat, dat één kan, Maar ik zit dan gelijk te denken aan Rick van Kan. Zit, zit, ja. hij, zit, hij zit hij erbij? Hij zit erbij. Ah. We hebben hem net uh, zien, uh, zien manoeuvreren. Ja, en, uh, ja het uh, verhaal van Rick van Kan is uh, in zoverre nog eigenlijk uh, onbekend... dat het uh, uh, vorig seizoen al werd hij uh, dus uh, grootgebracht... Uh, met de training liet hij prachtige dingen zien. Maar hij kreeg eigenlijk niet zo gek veel uh, speelminuten. Het is een handige speler, het is ook een kleine uh, speler. Maar hij heeft in de. ...in de tijd dat hij uh, hem werd gegund uh, aan speelminuten... ...nog niet echt veel potten kunnen breken. Ja, dat is nee. het verhaal. Nee, en, en dan is het toch wel misschien slim... ...om hem even in deze competitie te laten spelen. Ik denk dat hij heel langzaam wordt gebracht... ...en ja. dat hij nu iets meer speelminuten krijgt. Ja. En uh, we zullen het zien. Ja, Max Kaldas uh, zit hij uh, daar ook op de bank... ...of is het een andere trainer? Nee, Max uh, samen met Remco van Wijk... Uh, ...die nemen door de heurs waar. De rest uh, van de staf... Uh, nou, die, uh, <laughs> ...die zijn... Uh, uh, die zijn er niet, laat ik ja. zo maar zeggen. Ja. Maar uh, de, ja, het wil bij Bloemendaal gewoon uh, die aandacht geven... aan de competitie die het verdient. Ja. Nou, en uh, dat uh, is ook afmeetbaar aan de publieke belangstelling. Ja, want die is minder uh, groot als uh, bij een gewone reguliere wedstrijd... Uh, die de Bloemedalen spelen. Ja, stellen, ja. Ja. Uh, maar het uh, hockey kan er niet minder om zijn... want ik denk, de jonge gasten, die willen wel wat laten zien, denk nou, ik. Dat, uh, dat hopen we ook uh, met, uh, met z'n allen. En uh, ja... Uh, als je uh, bijvoorbeeld de doelman neemt van Bloemendaal, mm -hmm. Mike Klaushuis. Ja, ja Klaushuis. Het is inderdaad een illustere naam, uh, Frits, die je daar noemt. Ja. <laughs> ja, zeker. Ah, de, die, uh, ja, die heeft echt eeld op zijn wipsel natuurlijk. Want ja, ja. die heeft heel weinig... Uh, normaal uh, komt hij eigenlijk nooit in beeld. Nee. En die kan zich nu in de kijker fietsen. Ja, uh, sowieso. Uh, straks om kwart voor drie begint het. Absoluut. Ja. Mensen kunnen gewoon nog eventjes uh, kijken als ze in de buurt zijn. Je kan, het is gratis toegang, hè, het hockey. Ja, ja. Uh, maar de mensen die gewoon zeggen van nou, doe maar niet. Die kunnen gewoon lekker naar de radio luisteren. Zo is dat. Goed Frits, we gaan straks, uh, nou, laten we zeggen, een beetje vlak voor drie. Komen we komen nog even bij je terug over het verloop van de wedstrijd. Tegenstander heet Hurley. Toch? Ja, ja Oké, okay. Goed, dat was uh, Frits uh, voor uh, dit moment. We gaan uh, nu weer verder met uh, muziek. Uh, dat is niet uh, deze, nou Frits heeft uh, fijn al opgehangen, dat, zo gaat dat. Uh, nou wilde ik gewoon een andere nummer van uh, de, de, de, de, de, de, de Cure draaien. En dat is deze dus, In Between Days. Klinkt even wat uh, vrolijker dacht ik zo. Het is uh, inderdaad wel frammelijk wat het klinkt. Maar als je naar de tekst luistert, dan zou ik het niet aanraden. hoor, Want het uh, is niet helemaal zoals het zou klinken, zoals de muziek klinkt. Want de tekst is behoorlijk anders, uh, heb ik me laten vertellen. In Between Days van niemand minder dan The Cure... Uh, bracht de tijd op vijf, over half drie inmiddels bij AB Radio ZFM Zandvoort. Ik zei net dat we een interview hadden met... Uh, uh, David Wyden, de frontman van Liberty. Nou, dan wil iedereen weten van wie uh, zijn dat dan? En hoe klinkt dat dan? Nou, dit dus. Dit is uh, Liberty. You feel so pretty, feel so fine to cross and said, hey, hey, hey You dream of London, you dream of Rome Just make a city of your own I said, hey, better do it my way Getting lucky and getting tired of everything that you desire I said, hey, hey, hey Being right or being wrong Finding out where you belong I said, hey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 MUZIEK Cloud. We're gonna make you hear the sound. Gonna make you sing. Gonna make you swing. We'll spin the wheel around. So baby, can't you see why you hurting me? You take no chance. You never dance. So what's it gonna be? And I said, Hey, hey, hey, hey, hey. Better do it my way.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 Nou, ja, heb ik even een beetje rond zitten kijken, ook op uh, het uh, welbevaamde mooie medium internet. En als ik dan, dan, dan lees op een gegeven moment. Uh, waar bijvoorbeeld Short Jansen, de, de muzikale genie van uh, de band Liberty, uh, zeg maar geïnspireerd is. dan is het toch wel duidelijk ook in dit nummer Mirror on the Wall of Mirror in the Wall uh, te horen. Uh, Zo'n typisch gitaar uh, dingetje van Hendrix. Er zit een klein invloedje in. En die baslijn ergens daar middenin van Pim Koster... Die, uh, die is ook gewoon heerlijk. Gewoon lekker. Het uh, dat, dat, nou, dat, dat staat gewoon als een huis. Uh, helaas hebben de heren de, de voorrondes uh, niet overleefd. Maar uh, wellicht dat we op een andere manier... Uh, daar wat uh, voor kunnen zorgen dat ze wat meer... onder de aandacht worden gebracht. Het is uh, vrij toegankelijke muziek, moet ik erbij zeggen. Dus uh, heren, als uh, uh, jullie luisteren... gewoon aanleveren die bende. Dat, uh, dat is uh, gewoon de bedoeling. Daar is radio tenslotte voor bedoeld. Uh, straks uh, het volgende interview, maar uh, eerst nog even aandacht voor het volgende. Uh, afgelopen week uh, was weer uh, zoiets mars. En dan denk ik, uh, in welke wereld leven wij? Uh, het verhaal Dirk Post. En als ik dan aan Dirk Post denk, dan denk ik ook aan dat gekofferde nummer van Piers for Fears. In 2004 bracht Gary Jules dit nummer uit. faces. Just Mad World van Gary Jules. Even de aandacht gewoon weer uh, bij uh, de actualiteit. En even dan beseffen: van. hé, hey, er zijn ook nog andere dingen in, uh, in het leven en andere dingen in de wereld. En daar ging dit, uh, deze song over: van de waan van de dag. Maar we gaan weer terug naar, uh, naar alles wat ook weer gewoon is en waar mensen mee bezig zijn. Zoals uh, de meidengroep, twee dames, moet ik gewoon zeggen, die gewoon ook heel serieuze muziek. Uh, uh, ...brengen op het podium. Dat hebben ze een paar weken geleden gedaan... ...in het uh, patronaat. Nilja is uh, de, de, de groep... ...of de twee, uh, twee damesgroep. Uh, Ik zeg het allemaal een beetje knullig vandaag... ...maar het uh, zijn twee dames... ...die uh, akoestisch spelen. En ze maakten uh, toch ook wel een hele bijzondere indruk... na afloop van dat, uh, van dat optreden... ...in het uh, patronaat... In die voorronde van de robben Akda Award, had ik een gesprek met de beide dames. In nee, Nou nee twee dames, moet ik nee, twee dames moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Uh, Niki en Lilian, ja. want dat is uh, jullie, uh, jullie uh, namen zeg maar. Uh, jullie hebben ook uh, meegedaan. Waar komen jullie vandaan, Niki? Wij komen uit gemeente Bergen, bij Alkmaar in de buurt. Maakt toch helemaal niks uit om dan hier uh, mee te doen? Nee, juist ja, leuk toch? Wat vond je ervan, uh, Lilian? Nou, ik vond het hartstikke leuk om hier te spelen. Het publiek was enthousiast, dus... Uh... Hoe zijn, hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? We zaten bij elkaar op school, de middelbare school. En uh, nou ja, we zaten eerst samen in een meidenbeentje. En toen uh, zijn we samen verder gegaan. En uh, ja, nou ja, gitaar? Van waarom uh, de gitaar? Nou, ik speel echt al heel lang gitaar. Ach, vanaf dat ik tien was of zo. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Het is een heel erg gezellig instrument natuurlijk. Het is echt zo'n kampvuur idee. Dus ja, je kan hem altijd pakken en het is altijd leuk om te spelen. Ja het akoestische dat, uh, dat is natuurlijk juist het, uh, het allerleukste om te doen. Ja zeker, ja, ik ben niet zo van de elektrische gitaar uh, gebeuren, maar de, ja akoestische vind ik gewoon mooi. Nou hebben jullie hier uh, gestaan. Uh, willen jullie er eigenlijk ook uh, meer mee, uh, mee gaan doen? Met de muziek? Uh, ja tuurlijk. Nou we vinden het wel leuk en we zien wel wat er van komt allemaal, maar het is niet zo dat wij heel erg uh, ons best gaan doen om allemaal uh, dingen te doen of bekend te worden, lijkt het zo te zeggen. Moet het een uh, beetje ook plezierig uh, blijven? Dit is, uh, het is gewoon een uitstapje om jezelf uh, te laten testen? Ja, nou uiteraard moet het plezierig blijven. Het is gewoon echt ons hobby en uh, we vinden het gewoon leuk. We, dit soort dingen, we, ja, stel we gaan niet door. Joh, we hebben toch een leuke avond gehad, we hebben genoten. Het is, uh, het is eigenlijk een beetje... Uh, sorry? Voor de fan gewoon. Het is eigenlijk een beetje zo van, uh, we zien wel waar het uitkomt. Ja, precies, ja. Uh, akoestisch werk, ik had het, uh, vroeg het net aan Lilian ook, uh, hoe ben jij, jij uh, toe gekomen? Uh, is dat altijd iets wat je hebt aangesproken? Nou ja, ik heb altijd wel van muziek gehouden, maar uh, ja, ik ben gitaar gaan spelen zeg maar, door Lilian. Ze heeft het me een beetje geleerd en toen uh, ben ik zelf verder gegaan. Maar ja, het, vanaf het begin af aan is het nu gewoon echt uh, ja, wat ik het liefste doe, gewoon muziek maken. Ook eigen gemaakte songs? Nee, Alleen maar... Ja, nou, niet alleen maar, maar wat je net allemaal hebt gehoord, dat is wel zo allemaal eigen. Is dat ook wat jullie ook het liefst willen doen? Laten zien dat je ook eigen dingen hebt? Het is natuurlijk leuk om te laten zien dat je eigen nummers hebt, maar we spelen ook gewoon covers, dat vinden we ook leuk om te doen. Meestal maken we daar dan iets anders van, zodat het weer anders klinkt, dus dat is ook altijd wel heel leuk om te doen. Oké, nou, ik dank jullie hartelijk. Nou, heel graag gedaan. Ja, graag gedaan.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 You boo, I, I love you, you too. too. I miss you a lot, I miss, I miss you, you even more. more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling, when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit, you know I have to make them dividends. Bullshit, how could you trust a private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the second. Shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up.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 Piece, die hadden het over Shut Up. Maar uh, er is uh, weer een band die zich weer van uh, zich heeft laten spreken de afgelopen week. En dat heeft te maken met het nieuws dat deze band uh, volgend jaar op uh, Glastonbury gaat optreden. Ja, en in een mum van tijd waren ook al die kaartjes in één keer gewoon uitverkocht. Hebben ze misschien gekeken naar dat voorbeeld van het afgelopen jaar bij Pinkpop. Toen ze zagen dat Bruce Springsteen ineens het hele publiek meekreeg. Ja, toen dachten de mannen van uh, U2 laten wij dat nou eens bij Glastonbury maar eens even gaan, uh, gaan doen. Dan hebben we misschien uh, ook wel uh, wat aankomen. En er zijn ze nog eens een keer met uh, de single die ze aan het begin van dit jaar hebben uitgebracht. Magnificent Als je dat doet als U2 zijnde en je krijgt ineens weer een heel festival ineens vol. Ja, dan mag je je wel met op noemen, denk ik ook eerlijk gezegd. Dat was U2 dus. We gaan terug naar de Zomersorgenlaan. waar de wedstrijd tussen Bloemendaal en Hurley plaatsvindt. En dan niet de landelijke competitie, maar de talentencompetitie. Frits, ja, reek zitten kijken. Ik heb er ook nog een ander woord voor bedacht, Jaap. Ik heb het Jong Bloemendaal tegen Jong Hurley. Hoe vind je dat? Ah, dat vind ik een hele mooie. <laughs> ja. In ieder geval uh, elf minuutjes gespeeld. Hier uh, op het kopje 0 tegen 0. En uh, ja, we kijken eigenlijk uh, naar een uh, best aardige uh, tien minuten, 11 minuten. Met uh, twee teams die elkaar in evenwicht houden. Uh, Bloemendaal uh, zoekt, uh, probeert uh, te combineren. En ja, Hurley is een behoorlijk ingespeeld team. Op één speler na en een andere doelman is het hetzelfde team... wat uh, weliswaar onderaan uh, de hoogklasse staat. Maar toch... Uh, al twaalf wedstrijden heeft gespeeld in deze opstelling. Uh, kansen, echte kansen, hebben we nog niet gezien. Ronald Brouwer heeft de eerste tien minuten in de spits uh, geacteerd en hij staat er nog steeds in uh, de nummer 9. Uh, waarschijnlijk dat uh, Max Caldas hem uh, lang laat staan uh, met, samen met uh, Van Milo en uh, de jeugdige talenten, de A1 en zelfs 1 B1-speler, uh, die zijn nog niet uh, in het veld geweest. Ik denk ook dat, uh, dat uh, de coach wacht. Uh, uh, Kies het radiostation dat bij jou past met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM Zandvoort. Luister naar jouw keuze. Yo, mijn naam is Dr. Alban, de MD microphone doctor.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 The line.